Een personeelsactie bij het distributiecentrum in Zaandam... is vannacht een aantal winkels van Albert Heijn niet volledig bevoorraad. De voorraden met houdbare artikelen zijn daardoor niet op peil. Dat zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Vannacht verstreken het ultimatum van FNV-bondgenoten aan de winkelketen om te praten over een betere CAO. De vakbond van distributiemedewerkers wil meer zekerheid... en waardering voor de werknemers. Of en wanneer er nieuwe acties komen, houdt de FNV geheim. De woordvoerder van de vakbond legt uit waarom. Management de ruimte willen bieden om eventueel toch terug te keren op aarde zou ik maar zeggen en weer te gaan onderhandelen. En op de tweede plaats omdat we de ervaring hebben uit het verleden dat het management beslavingen nieuwe kracht heeft klaarstaan. Die kunnen worden ingezet als stakingsbreker. De VVD noemt de actie van vannacht een waarschuwingsschot. De bond waarschuwt dat met passen over twee weken de schappen leeg kunnen zijn.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 De omzet van de Baggeraar steeg vorig jaar door bedrijfsovernames naar 3,1 miljard. Dat is een record voor het bedrijf. Dat komt onder meer door activiteiten in het buitenland. Wat voor ons erg belangrijk is op dit moment is de energie-offshore-sector. en Met name gasontwikkelingen, LNG-ontwikkelingen en daarnaast mijnbouwontwikkelingen. Dus u vindt ons in de landen ja, waar die bronnen zitten. De baggeraar is volledig eigenaar geworden, bijna van Dogwise... een specialist in het vervoer van grote objecten op zee, zoals olieplatforms. En Boscalis voorspelt ook positieve resultaten voor 2013. In de aanloop naar de troonswisseling op 30 april hebben de NOS en RTL gezamenlijk een interview met Willem-Alexander en Maxima. Dat vraaggesprek wordt op woensdag 17 april uitgezonden en is gelijktijdig te zien op Nederland 1 en RTL 4. Het koningspaar wordt geïnterviewd door NOS-nieuwsuurpresentator Mariella Tweebeke en RTL-nieuwspresentator Rick Nieman. Dan het weer nog, veel zon, maar vooral aan de kust nog een paar buien met sneeuw of natte sneeuw. En het wordt 2 tot 4 graden. ANWW Verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat bij Twello 3 kilometer na een ongeluk. Politie is bezig met een spoedreparatie, althans Rijkswaterstaat. Daardoor is bij Twello de rechte ook dicht. En het duurt tot een uurtje of twaalf. En op de A13 nog veel vertraging richting Rotterdam. Er staat tussen op de Prins Klausplein en Delft Zuid 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels wel alle rijstokken weer vrij. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Helden en Asten 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens.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 Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hij is van de wetenschap, Hij is hoogleraar bestuurskunde... en van de politiek, gemeenteraadslid en senator voor de PvdA. En nu wordt hij directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kim Putters. Deze maand bestaat dat planbureau 40 jaar. Wat moet de rol ervan nog zijn? Zometeen schrijft Kim Putters bij me aan. En waar wil Urk bij horen als er, zoals de regering wil, vijf landsdelen komen bij het landsdeel waarin ook de Flevoland zit... of bij het achterland van Oost-Nederland. We peilen de stemming in het Vissersdorp. En kan er in Europa weer een oorlog uitbreken... à la de Eerste Wereldoorlog? Begin deze week zei ex-voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker... dat de gespannen situatie in Europa hem eraan doet denken... en dat zo'n oorlog niet is uitgesloten. Maar is die gelijkenis er wel? Dat vraag ik aan Alfred Pijpers, hij is europa -kenner. Voor meer inzichten... surf naar de gids .fm. De landbouw zou groener en duurzamer worden. Tenminste, dat was tot gisteren het plan van de Europese Commissie. Maar het Europees Parlement heeft het plan flink afgezwakt. Tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt dat oorspronkelijke plan in? Nou, het oorspronkelijke plan in, eh, hield in dat echt 30% van dat landbouwbudget... Hè, dat is, het landbouwbudget is al een fors geheel... en 30% daarvan zou echt naar vergroeningsmaatregelen moeten gaan. Dus zou er echt voor moeten zorgen dat boeren... Hè, dat hun, in hun praktijken echt duurzamere landbouw... dat dat centraal kan, zou komen te staan. Duurzamere ja, al... landbouw. Daarvoor ja. moesten er dus nieuwe regels komen. Ja. En in, in hoeverre maakt dat dan uit voor die duurzaamheid? Nou kijk, een aantal van die voorstellen overigens, wij, wij hadden nog voorstellen die het nog wat beter zouden maken natuurlijk. Bijvoorbeeld Een heel simpel voorbeeld is, is gewasrotatie. Nu is het heel vaak dat boeren dat op hun land het, het, de bodems worden uitgeput en dat moet je dan vervolgens weer herstellen door kunstmest toe te voegen. Daarmee zit je eigenlijk een hele kunstmatige manier van uh, gewoon de bodemkwaliteit te behouden. Als je vaker gewasrotatie doet, dus minder monoculturen, maar meer het uh, diverser maakt, dan zorgt ervoor dat die bodem op een natuurlijke wijze gewoon uh, ja, vruchtbaar blijft. Dat soort zaken, dat zou nu gestimuleerd moeten zijn met die vergroeningsmaatregelen. Maar als je nu kijkt wat wij gisteren gestemd hebben in het Europees Parlement, ja, dan is dat redelijk vrijblijvend. Het heeft het alleen maar over gewasdiversificatie. Wat betekent dat boeren verschillende gewassen moeten hebben op hun grote hectares? Ja, dat hebben ze vanzelf wel. Dat, het, het raakt juist niet de kern aan van hoe zorgen we ervoor dat in, in onze eigen praktijk we op een natuurlijke manier de bodem vruchtbaar u was wel enthousiast en u wilde zelfs meer. Waarom hadden uw collega's niet diezelfde ideeën? Ja, dat is, dat is uh, vaak het probleem. Wat je hoort is al die vergroening, dat wordt heel snel bureaucratie genoemd. Het is altijd heel fascinerend dat zodra we echt een andere manier van landbouw willen, dan is het excuus altijd, ja dat is bureaucratisch, dat, dat kost ons te veel tijd en we willen gewoon lekker boeren. En wat je merkt, toch die landbouwlobby in Europa, heeft heel erg het gevoel, het is ons geld, het is boerengeld en daar moeten niet te veel niet criteria aan worden gekoppeld, want dat is alleen maar lastig om ons geld te krijgen. Nou, het is een beetje vrijwillig dus wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ja, dat kun je wel stellen. ja. ja en Nou, dat... komen wel nieuwe regels? Of niet? Nou, er komen. Kijk, op papier hebben we het voor de eerste keer. hebben we het nu meer over vergroening. Dus, dus je kan stellen: van voor de eerste keer uh, staat vergroening wel echt. in de nieuwe reglementen. van het Europese landbouwbeleid. Dat, dat, dat zou je nog als het positieve kunnen zeggen. Maar als je mij vraagt: gaat hier nou echt de landbouw door veranderen in Europa? Nee, dat denk ik niet. Dus het blijft vooral een papieren werkelijkheid. Hoe doen de Nederlandse boeren het eigenlijk op het gebied van duurzaamheid? Nou, je kan stellen dat de Nederlandse boeren natuurlijk altijd uh, de innovatievere hoek zijn van Europa. Uh, dus dit is echt Europees beleid. En ik zie vooral de terughoudendheid op vergroening meer in Zuid-Europa en Oost-Europa. En Nederlandse boeren zijn van natuur al wat innovatiever. Maar uh, wat ik wel jammer vond is ook de Nederlandse landbouwlobby wilde vooral ja, meer een keuzemenu voor vergroening. Zodat zij bijvoorbeeld... Ook gewoon op een koeienstal, als je daar een uh, zeg maar zorgt dat de uitstoot geminimaliseerd wordt, dat dat ook al vergroening is. Ja, in die zin die verdergaande schaalvergroting, die je ook in Nederland ziet en die juist in Nederland ervoor zorgt dat biodiversiteit achteruit gaat in Nederland. Ja, die, die wilde de landbouwlobby ook in Nederland niet echt uh, verbeteren. Uh, zij stonden dus iets wat aan de betere kant. Ze praat in ieder geval over innovatie. Maar wat zij vergroening noemen, noem ik ook nog steeds te vrijblijvend. En niet echt een keerpunt krijgen aan om die schaalvergroting van landbouw ook in Nederland tegen te gaan. Is er eigenlijk in de nieuwe begroting, die overigens gisteren is afgestemd, überhaupt geld uitgetrokken voor verduurzaming? Ja, dat is zeg maar het andere debat, hè. Die, het hele EU-budget. Wat je daarin ziet, dat is wat de regeringsleiders hebben bekokst of met elkaar. Groot probleem daar is, elk land heeft veto, dus ieder land moet iets krijgen. En wat je zag was dat uh, Noordwest-Europa, inclusief Nederland, daar zitten de netto-betalers... die kregen hun zin op de hoogte van het budget. He, Rutte kan trots naar huis komen, wij hoeven minder af te dragen. Maar wat dan het gevolg is, Zuid-Europa krijgt dan de landbouwgelden en Oost-Europa krijgt die structuurfondsen, wat geldt voor armere regio's. En het mindere geld komt dan juist van vergroening en innovatie. Dus, dus de deal van die regeringsleiders, en dat is ook waarom ik gisteren heb gezegd die deal, die verwerp ik, is het slechts denkbare, namelijk een begroting die vooral de oude besteding in stand houdt en juist op innovatie uh, niets extra's doet. Ja, dat is natuurlijk dodelijk ook, ook voor als je gaat kijken naar de steun aan Europa, waar willen we heen naar 2020? Ja, dan is dit budget ook juist op de innovatie zeer teleurstellend. En er wordt nog altijd geïnvesteerd in ouderwetse landbouw. Met andere woorden, wij worden gere geregeerd niet door het Europees Parlement of door de Europese Commissie, maar door de landbouwlobby in Europa. Nou, bij deze, deze stemming bij de landbouw uh, was mijn conclusie wel dat, dat de klassieke landbouwlobby helaas hier toch weer veel zijn zin heeft gekregen. Ja. Dank, Bas Eickhout, GroenLinks, Europarlementariër. De gids .fm. Als de superprovincies van minister Plasteek doorgaan... is er een speciale paragraaf voor Urk en de Noordoostpolen. Dit noordelijke deel van Flevoland zou mogelijk zelf mogen beslissen... waar het bij wil horen. Bij het nieuwe landsdeel Flevoland, Utrecht-Noord-Holland... Flevoland, Utrecht-Noord-Holland, ook wel fun genoemd of bij de combinatie over gelderland De Urkse burgemeester Pieter van Mare was deze week bij Plasterk... om erover te praten. En hij zei er bij de collega's van Omroep Flevoland het volgende over. Ja. Als het een voorstel komt, dan zullen wij ons dan bezinnen... waar we voor kiezen en dan zullen wij als uitgangspunt nemen... wat is belangrijk voor de burgerinwoners en voor de Urk-bedrijven. En wij zijn natuurlijk achter de schermen al druk bezig... om een sterkte-zwakte-analyse te maken wat het beste is voor Urk. Maar wij komen daarmee op het moment dat de minister daadwerkelijk zegt... van ik ga verder met het herinneringsvoorstel. Reden voor verslaggever Jan Peels om de stemming op Urk te peilen. Want wat willen de inwoners en de bedrijven daar nu precies? Jan, waar sta je op Urk? Ja, op de visafslag natuurlijk, Felix. Want wat dacht je, ja, als het gaat over uh, Urk... Dan denk je natuurlijk als eerste aan de Urker vissers. Ja, waar willen jullie het liefst erbij? Nou, maakt voor ons als visserslag in principe niks uit. Want wij hebben een beperkte klantenkring natuurlijk. We hebben een aantal vissers die er gewoon een visser aanbieden. Mm -hmm. En we hebben een vaste koperspubliek. Dus voor de visserslag maakt het denk ik niet veel uit. Henk van Veen, van de visserslag, Urker? Nou, mij persoonlijk maakt het niet veel uit want of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt... Waar het hak voort. Hoe ik er tegenover sta, ja? de nieuwe provincie. Nou, ik heb er niet zoveel mee. Dat is geestig, misschien te Wagen met Urken zijn een beetje vrijgevochten volk. En die zijn vanaf op zee altijd gewend om uh, internationaal te denken. Dus provinciaal, dat, heeft, dat zegt ons weinig. Ja, dan zou het dus kunnen gaan uh, richting Noord-Holland, uh, Volendam. Uh, of juist misschien meer richting uh, Arnhem en, uh, en die kant op. Dat ja, zegt ons dus helemaal, dus helemaal niks. Dan kan ik me voorstellen dat je weer met, met Noord-Holland heeft en Flevoland. Nou, of met Friesland. Het liefst de vracht eromheen met een ophalbrug. Dat is het altijd mooiste. Helemaal afsluiten van alles. Wegwezen met die regels. Allemaal. Bemoeien van buitenaf, denk ik. Met die, uh, met die hele regelgeving. Uh, wat betreft die, uh, die vissers. Die worden helemaal doodziek van al die regels. En die worden natuurlijk allemaal van boven. Ja, die worden natuurlijk niet uh, door de provincie bepaald, maar eerder nog door Europa. Nee, maar de ja, provincie staat ook voor natuurlijk uh, autoriteit uh, van buitenaf. Hè, dus uh, dat heeft een beetje te maken, denk ik. Willen jullie liever helemaal niks mee te maken hebben. <lacht> nou ja, zeg zegt ons zo weinig. Van de visvuiling naar het uh, winkelhart van uh, Urk, ja, het hè? Centrum, het centrum natuurlijk het is dit, ja. U bent een echte Urkse? Ja. Als u de keuze krijgt... Samen met die drie grote provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht of misschien bij Overijssel, Gelderland. Wat zegt u dan? Volgens mij uh, was er sprake van dat we bij Noord-Holland gingen. Ja, dat hoort bij elkaar. Noord-Holland, Utrecht, Flevoland. Oh, ja, dat komt bij dat is de fun-provincie. Nou, We hebben hiervoor bij Overijssel gezeten. En, uh, kijk, als gewoon een normale burger merk je er eigenlijk niet zoveel van. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar we bij zitten. Ja, toch moet er een belangrijke keuze gemaakt worden. Want wat is het beste voor de Noordoostpolder nou, en de, de Purkers? Als je bij de Randstad hoort, dan, dan deel je ook mee in de voordelen van de Randstad. Wat Op. zijn die voordelen? Uh, dan krijg je wat meer geld, geloof ik. Is dat zo? Dat dacht ik. En denkt u daar zelf dan ook beter van te worden? Nee, daar word ik zelf niet beter <laughs> van. <laughs> <laughs> ik maar, moet het allemaal zelf verdienen. Dus. Maar uw, uw hart, uw gevoel ligt meer, ligt meer aan die kant van, van het water Nou, dan. ik heb er eigenlijk geen gevoel bij. Ja. Ik ben niet zo provinciaal. Ik stem ook zelden op uh, provinciale staten. Dat is misschien ook wel een probleem. Maar misschien als er straks een hele grote provincie komt... dat u misschien wel meer ah, misschien, geneigd bent om wat ja, te doen. misschien ga ik dan wel wat doen. Maar of het uitmaakt, ik weet het niet. Goedemorgen, meneer. Komt de meneer aan met een grote bondmuts? Wat denkt u? N uh, blijven wat we nu zijn. Dus bij Flevoland? Ik ben gewoon bij Flevoland. Waarom? Nou, ik wil het maar liever zoals het nu is. Dat bevalt me best. Ja, wat is het voordeel dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal eerst even zeggen dat ik 90 jaar ben. Dus u begrijpt wel dat ik er niet zo erg meer over nadenk. Maar oh, dan heeft u nog meegemaakt dat het bij, bij Overijssel hoorde. Ja, dat, inderdaad. Maar nou ja, daar herinner ik me allemaal zoveel niet meer van hoor. Dus, uh, vindt u goed dat ik doorloop? Ja, natuurlijk. <laughs> Meneer? Nou, ik vind dat we gewoon weer bij Overijssel moeten. En voor de rest geen nieuws eigenlijk. Nou, dat is behoorlijk nieuws, want jullie horen nu bij Flevoland. Ja, oké. Okay. Maar uh, we hebben altijd bij Overijssel gezeten. En daar, uh, daar kunnen we bij terug. Was dat beter? Nou, ik zeg niet dat het beter is. Maar ik denk dat grote gemeentes sowieso beter is. En de grotere provincies, hè? die superprovincies ja, waar het dan nu over gaat, is dat ook beter? Ja, dat lijkt. Nou, dat zeg ik niet. Maar grotere gemeentes ben ik wel voor. Want Overijssel en Gelderland gaan waarschijnlijk samen. Heeft u dan meer met, met die kant van het land? Ja. Terwijl ik denk ik wel, van ja. Uh, Urk, ja, dat is toch op de zee gericht? Nou, dat heeft er weinig mee te maken. Nee? Dan moet je bij uh, Friesland gaan. Maar dat hoeft van mij niet. Nou, uh, Pieter van Maaren, de burgemeester van Urk, krijgt het nog moeilijk mee om iedereen tevreden te stellen. Tot slot even naar Dirk Korf, centrummanager van uh, Urk. vertegenwoordigd een hoop bedrijven. Wat zou het volgens u moeten worden? Volgens mij Overijssel. En waarom? Uh, dat sluit het beste aan, denk ik, bij de mentaliteit van de Urker. Uh, toch? En, ja, zeker, zeker weten. Uh, we zeggen wel eens over de Ketelbrug... Uh, heb je toch een andere staan in het leven. Dat heeft niets te maken uh, uh, met de kwaliteit van leven en hoe men leeft. Maar gewoon je moet ook aansluiting hebben bij degene met wie je... in een gemeentelijke herindeling, maar ook bij een nieuwe provincie... hoe je daarmee verder kunt en op welke wijze... dus. Uh, ja, nou was ik net even aan de haven bij de visafslag. Ja, dat is natuurlijk richting zee georiënteerd. Misschien ja. meer richting Volendam, Eedam, Noord-Holland. Ja, U zegt, nee, we moeten toch meer Arnhem en die kant op kijken? Nou, in het verleden, ik meen dat 1950, waren we aangesloten bij uh, de provincie Noord-Holland. En in het uh, iets verdere verleden uh, waren we zelfs eigendom van de stad Amsterdam. Dus wat dat betreft zijn we vanuit het verleden dat... U heeft wel nou, heel bent. wat voor de kiezer gehad dus Urik? Nou, inderdaad, ja. Inderdaad, maar we hebben ook een drielandenpunt bij de vuurtoren. Dat uh, zal u bekend zijn. Friesland, Noord-Holland, Flevoland. Dus uh, net als Limburg uh, zijn we wat dat betreft bekend. Maar uh, wat de mentaliteit betreft, uh, het liefst bij Overijssel. Urk is kerkelijk. Uh, Overijssel is kerkelijker, denk ik, voor mijn gevoel, dan het westen van het land. Ook geen uh, ja, uh, zeg maar waardeoordeel, absoluut niet. Maar gewoon, uh, ja. het van, is het gevoel. Het is ook het gevoel. En Wie? dat wil ook wat. Dat is zeker zo. Verslaggever Jan Peels vanaf Urk. De Gids. Mensen zijn in Nederland altijd al vrij somber over de toekomst van het land... Dat valt mee dit kwartaal, maar ze zijn nu, zo'n 35% is nu somber over de eigen financiële vooruitzichten. Daar verwachten ze een verslechtering de komende twaalf maanden. En dat was een kwartaal geleden nog een kwart van de mensen. Dus dat is echt wel substantieel toegenomen. Sinds het SCP begon met meten in 2008 is het pessimisme over de eigen situatie nog nooit zo groot geweest. Een fragment uit het NOS Journaal van 28 december vorig jaar. Toen zijn voorganger Paul Snabel 15 jaar geleden directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau werd... stond Nederland er goed voor. Het ging ons toen voor de wind. En nu hebben we te maken met een crisis... waarvan het eind nog lang niet in zicht is. Betekent dit ook een andere rol... voor dat Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP? Ik vraag aan Kim Putters... vanaf juni de nieuwe directeur van dit onderzoeksinstituut. Meneer Putters, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met die nieuwe functie. Ja, bedankt. Ging dat makkelijk, die sollicitatie? Nou, het is een, een redelijk lange sollicitatieprocedure geweest... die vanaf uh, eind oktober geen november gelopen heeft. En het hele kabinet langs dan? <laughs> nou, in eerste instantie een in selectiecommissie en secretaris-generaal. Nou, uiteindelijk kom je ook bij een minister terecht, dat klopt. Welke um, minister Schippers is uiteindelijk uh, degene onder wie je komt te vallen? Maar minister Blok is degene die uh, over de Rijksdienst gaat. En ik kom in dienst van, de, van het Rijk. Dus uh, hij vervolgt. Bij de, de VVD'ers en u bent PVNA. Ja, klopt. <laughs> het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. Waar moet ik aan denken? Ja, een heel breed terrein. Uh, het SCP onderzoekt uh, de ontwikkeling op het gebied van criminaliteit, veiligheid, zorg, uh, vrijwilligerswerk. Eigenlijk breed waar het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Hoe we ervoor staan in het land. En u doet dat zelf? Uh, een, een hele enthousiaste club met medewerkers. Ik moet u zeggen, ik heb uh, de kans gekregen om maandagmorgen al uh, met de medewerkers kennis te maken. Dat was ontzettend leuk. Uh, en uh, ja, dat, uh, daar kijk ik ontzettend naar uit om het met hen samen te doen. Maar wie doen. bedenkt dat dan? We gaan eens uh, onderwerpen. Onderzoek doen naar zorgzus of zorgzo. Nou, het Vinger in de lucht. Nee, dat niet. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een werkprogramma. Um, en dat komt uh, natuurlijk tot stand uh, op basis van de inzichten... die het planbureau zelf heeft, van wat zijn nou de belangrijke vraagstukken... die uh, de komende tijd ook gaan spelen. Maar uh, er wordt natuurlijk ook gesproken met de departementen. De belangrijkste departementen zijn dat van volksgezondheid... sociale zaken en onderwijs. Dat zijn eigenlijk de, de kerndepartementen waar het werkprogramma mee uh, wordt uh, afgesproken. En dat was Joop den Aal die precies uh, 40 jaar geleden deze maand... tot de oprichting van het SCP heeft besloten... Heeft het bureau nog dezelfde rol als destijds? Ja, in die tijd was het natuurlijk uh, echt ook de opbouw van de verzorgingsstaat... en het nadenken over hoe kun je de samenleving verder plannen. Um, ik denk dat in uh, hoge mate die rol er nog steeds wel is. Namelijk het bekijken, het onderzoeken, het analyseren van de onderstroom in de samenleving. Ik hoorde daarnet in het fragment ook al even hè, de onzekerheid die mensen uh, hebben... Uh, ontevredenheid die er soms is. Nou, in deze periode, waarin er heel veel voor mensen verandert... Uh, speelt dat natuurlijk nog even zo grote rol. Van wat is nou de toekomst van onze verzorgingsstaat Aram? Hoe ervaren mensen dat? En maar in de tijd ja. van den Uyl werd gedacht gedachte dat de samenleving maakbaar was. Ja. en, en, en <laughs> Dat je dingen kon sturen en kon veranderen. Ja. Dan wordt dat nog steeds zo gedacht met SCP? Uh, nou, misschien dat de politieke en bestuurlijke arena... dat ze af en toe nog steeds wel, wel denkt. En dat het heel erg belangrijk is dat er een SCP is... overigens ook geldt dat voor de andere twee planbureaus. dat de feiten en, en cijfers op tafel legt. En dat echt laat zien hoe het nu met Nederland gaat. Want het gaat niet alleen uh, in dit land, uh, in mijn ogen... Om, uh, om het ventileren van meningen en hoe we vinden dat het zou moeten zijn... maar ook gewoon het onder ogen zien van wat feitelijk de situatie is... op het gebied van veiligheid, armoede, emancipatie... En ik denk dat dat ook voor de beleid, beleidsarena en de politiek erg belangrijk is. En Gewoon verandert feit... die rol nu enigszins, gezien het feit dat we nu in een dip verkeren? De crisis, zeggen sommigen... Nou, niet de rol, denk ik, van het voorhouden ook van een, een spiegel. Van hoe staat het er echt voor. Die rol die verandert, denk ik, niet zozeer. Ik denk waar wel een belangrijke opgave ligt, is dat veel van de voorzieningen, of het nou om onderwijs gaat of zorg, dat, die, uh, dat de verantwoordelijkheid daarvoor naar het lokaal bestuur gaat, naar gemeenten, naar regio's. En tegelijkertijd dat je ook ziet dat verantwoordelijkheden richting het Europese niveau gaat. En hoe dat zich ontwikkelt en wat dat betekent voor mensen, ja, daar ligt denk ik wel ook een belangrijke opgave in de komende tijd. Dus ik denk dat dat ook de aandacht van het planbureau houdt. dat gaat u onderzoeken? Niet vooraf, maar op momenten dat het draait? Of juist wel vooraf? nou ja, U moet begrijpen, ik ben zelf nog maar net uh, vijf dagen geleden benoemd. Ja, dus ik ben toch, ook nog niet begonnen. Ik ben he, de dus, <laughs> <laughs> Nou, uh, ik kijk er ontzettend naar uit om, om die trends uh, te blijven onderzoeken. Maar ook om voor na te denken hoe, ja, hoe, waar de nieuwe vragen van de toekomst liggen. Maar er zijn een aantal dingen hè, die het planbureau al heel veel jaren doet. Bijvoorbeeld zoiets als de armoedemonitor. Daar kunnen we echt trendmatig laten zien hoe zich dat door de jaren... Ontwikkeld en dat is ontzettend belangrijk om daar weer ook weer nieuw beleid op te kunnen baseren, dus uh, en dat geldt ook voor de emancipatie monitor criminaliteit, dus ik denk dat dat zijn dingen die we blijven doen. Maar je moet wel weer voor de nieuwe uitdaging naar de toekomst oog hebben. Ja. Noemen ze het nieuw onderzoek? Nou, ik heb natuurlijk nog helemaal geen invloed op het werkprogramma gehad. Dus nou, ik heb ja, maar ook. Nog gaat u geen... wel. Teigen. Nee, nou ik vind het erg belangrijk. Kijk, je ziet dat bijvoorbeeld uh, zorg en werk en wonen uh, steeds meer invloed op elkaar hebben. Uh, mensen zijn niet alleen maar ziek. Mensen moeten ook naar hun werk, uh, willen invloed hebben op hoe hun leven ingericht wordt. En daar liggen denk ik een belangrijk, aantal belangrijke vragen ook naar de toekomst toe. Het meedoen in de samenleving, eigen verantwoordelijkheid. Nou, dat zijn grote woorden die de politiek ook op dit moment bezig. En ik denk dat het wel een schone taak is... om daar ook eens inzicht in te geven. Wat betekent dat nou eigenlijk ja, ja. echt? Ja, en speelt dan uw politieke kleur nog een, een rol? Nou, uh, op het moment dat ik begin bij het planbureau... Uh, uh, ga ik dat doen op een uh, wetenschappelijk onafhankelijke manier. Uh, de uitspraken... die Onafhankelijk? Ja, zeker. Kijk, Als je PvdA bent, ja, VVD'er bent... of je bent toevallig PvdA, maar kan dat? Ja, ik denk, kijk, iedereen heeft meningen en opvattingen. U denkt ook. Um, en ik realiseer me heel goed dat ik natuurlijk in de afgelopen jaren... in een politieke rol gezeten heb, maar die eindigt. Ik uh, vertrek uh, uit de Eerste Kamer. Ik Wanneer leg, gebeurt dat? Dat zal in juni gebeuren, dus voordat ik begin bij het planbureau. Heeft dat te maken overigens met het feit dat er veel kritiek is... op, over, op al die bijbanen en hoofdbanen? Uh, van... Nee, daar heeft het in, helemaal niets mee te maken. Het is gewoonweg onverenigbaar met elkaar. Je kunt niet... Uh, zeg maar vanuit een onafhankelijke rol uh, de beleid, beleidsarena adviseren... als je er zelf ook deel van uitmaakt. En dat zou ik, als het al zou mogen, ook niet willen. Uh, ik vind dat elke uitspraak die het planbureau doet... gebaseerd moet zijn op uh, de feiten en gegevens die we verzamelen. Het moet methodologisch kloppen. En daar mag u mij ook aan houden in de komende jaren. Ond onafhankelijk onderzoek, zegt u. Dus, dat, dat, Absoluut. Dat ja. blijft het zijn. Ja. Ja. Biedt uw politieke ervaring wel voordelen? Nou, ik denk in ieder geval dat ik in de afgelopen tien jaar in de, in, in de Eerste Kamer... Uh, wel geleerd heb hoe, hoe daar de logica is en hoe uh, de politiek denkt... en ook hoe er, hoe er gekeken wordt naar rapporten zoals dat van de planbureaus. Dus ik denk dat ik wel een beetje weet hoe, hoe het valt... en waar ook behoefte aan wat voor feiten en gegevens uh, behoefte is. Maar dus komen die rapporten dan niet altijd net te vroeg of juist te laat? Ja, politiek gezien uh, kan het natuurlijk heel vaak voorkomen... dat een rapport net niet uitkomt. Maar laat ik hier maar even heel duidelijk zeggen... Uh, uh, op het moment dat er een onderzoek gereed is en het uitkomt... en de uit uitkomsten zijn zoals ze zijn... dan worden ze gewoon gepresenteerd. En daar kan geen enkele uh, politicus verder invloed op uitoefenen. Vorig jaar was er nog wat kritiek op het SCP... op het Sociaal-Cultureel Planbureau... omdat... Uh uw instantie te politiek bezig zou zijn. Het SCP stelde dat de productiviteit van onderwijzers... en politieagenten bijvoorbeeld ondermaats was. Wat vindt u? Mag het sociaal-cultureel planbureau zich politiek uitlaten... of moet het zich op de vlakte houden? Nee, Het, het, het planbureau moet zich uh, met, methodologisch verantwoord... en wetenschappelijk onderbouwd uitspraken doen. Dat is een, maar op doen. het moment dat je in de publiciteit nou, komt. Nou, ik vind dus dat je de uitkomsten van onderzoek... Uh, die moet je uh, gewoon presenteren zoals ze zijn. Het is wel zo dat juist op basis van ja, het trendmatig volgen... van alle ontwikkelingen je ook een doorkijk kunt geven... van, van hoe verhoudt zich dat nu allemaal tot elkaar. Ja, en kijk, dat dat sommige politici dan... Wel uitkomt en anderen niet, dat is iets anders. Daar kan het Planbureau natuurlijk zelf niet zoveel aan doen. Ik vind dat je je bij je leest moet houden. Dus nee, het Planbureau moet geen politiek gaan bedrijven, absoluut niet. Maar je mag wel de politiek een spiegel voor houden. Maar ja, kijk, dat, dat niet iedereen altijd wel gevallig is, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk uh, uh, politici eigen. Ja, maar er was kritiek op, op uh, het rapport over onderwijs en politieagenten, omdat het ging over ja, eigenlijk het cijfermateriaal. En niet echt over kwaliteit is niet altijd uit te drukken in cijfers. En dat was de kritiek op het SCP. Ja, nou, ik, ik weet het niet. In het geval van dit rapport daar was ik handig natuurlijk in. ook niet bij betrokken. <laughs> ja, dus dat is nog handig. Dat kan ik nog net nu nog zeggen. Dat, dat kan ik volgend jaar niet meer maken. Maar, nee, maar uh, dat, in, voor dit rapport weet ik het niet. Um, uh, mij uh, lijkt dat ook in dat rapport uh, de onderzoekers zich gebaseerd hebben... gewoonweg op de methode die ze gebruikt hebben... en de uitkomsten die daarvan uh, zijn. Uw voorganger gaf aan dat de directe betekenis... van sociaal-wetenschappelijk onderzoek... voor het politieke beleid maar matig is... Bent u het daarmee eens? Nou, ik denk dat de politiek zich af en toe... wel meer gelegen kan laten liggen aan de analyses van de planbureau. Ja, dat is wat anders. Ja. Maar de invloed is matig. Nou, ik denk eerlijk gezegd... als ik nu de afgelopen dagen terugkijk, de grote hoeveelheid reacties die ik op mijn benoeming gekregen heb... daarin spreekt ook steeds iets van uh, ja, een opvatting... en een visie op het planbureau. En daar spreekt eigenlijk heel veel waardering uit. Ik heb het gevoel dat het Sociaal en Cultureel Planbureau... eigenlijk best veel invloed heeft. Vaak geciteerd wordt, ook in de politiek, in debatten... Alleen of je analyses één op één gedeeld worden, dat is iets anders. Maar daarmee kan je nog wel het nut hebben voor de politiek en voor de beleidsmakers. En in mijn ogen is die invloed eigenlijk heel groot. Ja. En staat ook de positie van dat planbureau in dat opzicht eigenlijk niet ter discussie. Uw voorganger, Paul Snabel, is ook een man die regelmatig van zich liet horen in de media... en zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Kunnen we dat ook voor nu verwachten? Ja, maar ik ga eerst heel goed luisteren. Ik heb de medewerkers ontmoet, dat zijn allemaal uh, hoogprofessionele mensen, gepromoveerd, hoogleraar, veel kennis in huis. Dus daar heb ik denk ik nog wat van te leren. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat uh, de uitkomsten van onderzoek door mij of door hen zeker uh, voor het voetlicht gebracht zullen worden. En hoe lang ja. blijft u aan? Uh, nou, de benoeming is voor maximaal zeven jaar. Die is gemaximeerd tegenwoordig, de benoemingen bij het Rijk. Uh, en ik ben uh, absoluut voornemens om die periode uh, vol te maken en krachtig uh, mijn werk te gaan doen. En daarna is dat een opstapje naar het ministerschap. Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Uh, ik ben nu 39. Uh, ik doe de dingen die ik ontzettend leuk vind. En ik heb hier heel veel zin in en wat daarna komt. Ik heb altijd nog het voornemen om uh, ooit met mijn broer... een, uh, een café of een café-restaurant te beginnen. Dus misschien wordt het daar wel tijd voor als ik 6, 47 ben. Heel benieuwd. En wie gaat er dan in de keuken? Uh, nou, mijn broer is daar beter in. Dus uh, ik denk dat ik dan de gasten ga ontvangen. Kim Putters, vanaf 15 juni directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hartelijk dank. Dank je wel. Tot 12 uur kunnen de spanningen in Europa tot oorlog leiden. En hypocrisie voert de boventoon in het dopingdebat. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De nieuwe paus, Franciscus, heeft vanmorgen vroeg het Vaticaan verlaten... om te gaan bidden in de Santa Maria Maggiore Kerk in Rome. En verder gaat hij op bezoek bij zijn voorganger, Benedictus. Aan het eind van de middag draagt de nieuwe paus een mis op in de Sixtijnse kapel. Frankrijk en Groot-Brittannië gaan mogelijk op eigen houtje wapens leveren aan de Syrische oppositie. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, wil binnenkort met zijn Europese collega's praten over opheffing van het wapenembargo. En als dat niet tot een akkoord leidt, gaan ze zelf de opstandelingen bewapenen. Leerlingen op de basisschool schrijven ondanks het toegenomen computergebruik even netjes als vroeger. De leesbaarheid en de verzorging van het handschrift zijn niet aantoonbaar veranderd, blijkt uit onderzoek van toetsenmaker CITO. De handschriftkwaliteit van leerlingen is beoordeeld door leerkrachten en door speciale software.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 En dit is de ANBB verkeersinformatie. In het hele land is het door sneeuwbuien plaatselijk glad. Fieles staan er nog op de A13, Rotterdam-Den Haag in beide richtingen. is van 2 kilometer bij Delft. Langerste file op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit Helden en Asten, 5 kilometer. Komt er een ongeluk met twee vrachtwagens? Bij Asten is de rechte reis ook dicht. En het duurt volgens Rijkswaterstaat tot 2 uur vanmiddag. Met Felix Meerders. Zometeen actieve twitteraars zijn niet veilig in Saoedi-Arabië. Jan van de Putte, Jan, als ik zeg... Abacadabra, wat zeg jij dan? Steve Millerband. Hey. 1982, Abba and van de Steve Miller Band, waar ongeveer 35 mensen lid van zijn geweest. Onder meer Bos Nou, Weet u dat ook? De Kavanaugh. De de Wereld ontvangen. Willem Frank Noot, goedemorgen. Je gaat naar Saudi-Arabië. Terwijl in de rest van het Midden-Oosten complete revoluties uitbraken... regimes vielen, bleef het in Saudi-Arabië relatief rustig. Er waren wat kleine protesten. Ja. En iets meer dan twee jaar geleden, op 11 maart... riepen jongeren op Facebook op tot een dag van woede. Nou, er kwam uiteindelijk een handjevol demonstranten echt opdagen... op een plein in Riyadh in de hoofdstad. En daar stond een complete politiemacht die mensen op te wachten. Maar er was ook een groepje journalisten. En er was één man, Galet, die de camera's opzocht. Why Why do yeah. you feel you need to demonstrate? Yes, because I need freedom. I need democracy. The royal family don't own us. They are don't own us. I have a right to speak. If you speak, you will put your gel after five minutes. Ja, Galet, Een 40-jarige leraar was dit. Uh, hij wilde vrijheid, democratie, een parlement. daar riep hij ook nog toe om. Daar vroeg hij om of hij niet bang was om dit allemaal te zeggen zo in de camera. Nee, zei Galet, Want we leven al in één grote gevangenis. Heeft hij die, van die openhartigheid nog gevolgen ondervonden? Nadelige gevolgen? Ja, nou en of bij de BBC, die Bibicini reportage was te zien hoe hij in zijn auto stapte en wegreed en werd gevolgd door de politie. Uh, nadien is hij spoorloos verdwenen En op Twitter vroeg Saudiers zich vrij massaal af waar Galet was gebleven. Spoelers verdwenen? Eh, tot nu toe? Nee, eh, hij dook weer op. Hij bleek eh, vastgezet te zijn. Hij zat in de gevangenis vorig jaar zomer. Na meer dan 500 dagen zonder proces werd hij vrijgelaten uit de gevangenis. Maar daarmee was de kous nog niet af. Een paar weken geleden namelijk eh, werd hij door een strafrechter... deze keer kreeg hij wel een proces, werd hij veroordeeld... tot 18 maanden gevangenisstraf. En ook daar, daarover werd in Saudi-Arabië weer druk getwitterd. Er was een mensenrechtenactivist, Abdullah Al-Hamid bijvoorbeeld... Eh, die zei... Op Twitter. De straf van dat is een bekendmaking aan de hele wereld dat de Saoedische rechterlijke macht een instrument is om mensenrechten te onderdrukken. En het is een resultaat van geheime processen. Nou, dat klinkt ook vrij kritisch. Kon dat wel? Nou ja, kijk, Twitter wordt niet geblokkeerd in Saudi-Arabië. Er kan volop getwitterd worden. Er zijn 4 miljoen actieve Twitter-gebruikers. Het heeft alle schijn van dat Twitter dé plek is geworden voor publiek debat. Er zijn honderdduizenden Saoediërs die naar Twitter gaan om uh, daar hun mening over politieke zaken te ventileren. Dat kan in de traditione traditione traditionele media kan het daar helemaal niet. En volgens een mensenrechtenactivist Mohammed al khatani zorgt Twitter voor een revolutie. Dat zei hij onlangs tegen Christian Ammanpoor van, van CNN. We are having our revolution at Twitter. To be honest with you, we are able to uh, decimate our information, team up with other activists, mobilize people to act—all uh, these kind of things. We could have, I mean, we are doing it through Twitter. Uh, and, and to be honest with you, the regime is really antagonized about Twitter. We zijn in staat om onze eigen informatie te verspreiden... om samen te werken met andere activisten... om mensen te mobiliseren. Ja, al dat soort dingen doen we met Twitter. Al dus al qatani Maar toch een beetje raar. De autoriteiten tolereren het niet als een eenzame leraar in een kamer roept dat die meer vrijheid wil, democratie, een parlement. En die revolutie op Twitter, die mag wel. Ja, nou, vergis je niet. De autoriteiten zitten er natuurlijk wel bovenop. Hè. Twitter wordt misschien niet gecensureerd, niet geblokkeerd. Maar er zijn grenzen. Er zijn regelmatig arrestaties van Twitteraars die die grenzen opzoeken. En daar kan al qatani over meepraten. Hij is afgelopen weekend door een rechtbank veroordeeld... tot een gevangenisstraf van tien jaar. En Abdullah Alhamid, die man die ik net noemde, ook een mensenrechtenactivist... die kreeg 11 jaar opgelegd. En dat was vanwege kritische berichtgeving op Twitter? Ja, ook. Uh, deze twee mannen ja, zij zijn eigenlijk de twee meest uitgesproken... mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië. Ze hebben in 2009 een organisatie voor mensenrechten opgericht. Ze hielden bijvoorbeeld rechtszaken in de gaten. Ze rapporteerden over politiegeweld, over martelingen. En via Twitter brachten ze hun bevindingen naar buiten. En eisten ze ook meer vrijheden. Maar ja, vorig jaar schopten ze echt tegen het CDB van het koningshuis. Al-Qatani en Al-Hamid zei natuurlijk de, de koning op, hè, koning Abdullah, om als zijn uh, halfbroer Nayef de minister van Binnenlandse Zaken te laten arresteren... wegens het schenden van mensenrechten. Nou, en toen werden ze allebei gearresteerd. En nu zijn ze dus veroordeeld tot uh, lange ja. gevangenisstraffen. Zoals je zegt, is hun zaak voor meer vrijheid voor mensenrechten... is die dan nu verloren? Nou, zelf denkt uh, Al-Qahtani van niet. Uh, hij gaf nog wat interviews vlak voor het, uh, voordat de rechter uh, deze uitspraak deed. Hij was nog heel strijdbaar. Hij was er wel zeker van dat hij veroordeeld zou worden. He. Noemt het een politiek proces. Maar hij gelooft erin dat er echt iets in gang is gezet. Things will be picking up in the future where public protests will happen if the regime continues to be oblivious to the demand of the people then it will happen it's imminent what happened in, in Tunisia Libya and and in Egypt could happen in Saudi Arabia als, er, als het regime zich niets aantrekt van de eisen van de Saoediërs dan kunnen er dingen gebeuren als in Egypte Tunesië en Libië dan zou het regime het koningshuis kunnen vallen zegt hij moet de koning zijn borst dan het maken nou ja, zoals het er nu uitziet, dan kan de koning die onrust en frustraties nog temperen door met miljarden te strooien. Hij deelt dan veel cadeautjes uit, maar de geest komt wel een beetje bij beetje uit de fles. De afgelopen maanden gingen er een paar keer een groepje vrouwen de straat op. Ja, dat moet je je voorstellen in Saudi-Arabië. Vrouwen die gaan demonstreren. De, de, de protest is daar überhaupt streng verboden. En dat deden die vrouwen om vrijlating te eisen van hun echtgenoten. Die zitten soms zonder vorm van proces al jaren vast... En ook die vrouwen werden weer gearresteerd en dat leidde weer tot nieuwe protesten. Dat is allemaal nog kleinschalig. Maar het laat zien dat er wel degelijk iets broeit in Saudi-Arabië. En niet alleen op Twitter. Dankjewel. Willem van de nood. De, Gids. de Eerste Wereldoorlog startte in 1914. Het begon met een conflict tussen Oostenrijk en Servië... Rusland, de bondgenoot van de Serven, mobiliseerde toen zijn strijdkrachten... ook aan de Duitse grens. Duitsland eiste terugtrekking of er kwam oorlog. Er kwam oorlog. Fransen en de Britten vochten ook mee tegen Duitsland. Tja, en wat voor oorlog werd dit? De cijfers verschillen, maar er vielen naar schatting 17 miljoen doden... door geweld en ontwrichting te opvallender is het daarom dat er een uitspraak werd gedaan... door de Luxemburgse premier en oud-voorzitter van de eurogroep... Jean-Claude Juncker, of Juncker, of Juncker, of Juncker. Die suggereerde in een interview dat een nieuwe oorlog niet ondenkbaar is. De verhoudingen in 2013 lijken volgens Juncker op die van... Honderd jaar geleden, kort voor het uitbreken van die verwoestende Eerste Wereldoorlog. Bij mij aan tafel zit Alfred Pijpers, hij is voormalig onderzoeker van Klingendaal... en deskundige op het gebied van Europese politiek. Meneer Pijpers, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal een straffe uitspraak. Heeft hij een punt, Jonker? Nee, absoluut niet. De, ja, de federale onheilsprofeten in Europa die voorspellen ja, chaos, verwoesting... en een nieuwe oorlog om de burgers bang te maken... en te bekeren tot het ware Europese geloof. En dat, dat zijn is, de federalisten die denken. Dat zijn de federalisten die proberen de crisis te gebruiken... om meer federale macht in Brussel te vestigen. Tot één federatie en dan moet je dus te komen, een beetje, tot één Europa te komen. Ja, centrale macht in Brussel, met, uh, uh, met grote bevoegdheden ook uh, daar... En uh, ja, dan moet je de burgers een beetje bang maken... van als jullie niet opschieten met het overdragen van die bevoegdheden... dan gaat het helemaal mis, dan valt de eurozone uiteen... en dan krijgen we een nieuwe wereldoorlog. Maar dat is, dat is volstrekt, uh, volstrekt de dwaasheid. Nou, als je ziet wat er allemaal in Europa gebeurt... dan heeft hij misschien wel een punt. Nee, de Europese vrede is niet afhankelijk van de Europese Unie... is ook niet afhankelijk van de Europese instellingen... ook niet afhankelijk van de euro. De vrede is in Europa gevestigd in 1945. Toen werd Duitsland verpletterend verslagen. Vanaf dat moment is het vrede in Europa geworden. En uh, op, op die voedingsbodem zijn de Europese instellingen kunnen ontstaan. Ze zijn, zijn gaan bloeien. En ze hebben een markt, een goede verhoudingen, hebben ze gecreëerd en, en stand gehouden. Dat is allemaal prima. Maar die vrede is dus, die was al in, voor die Europese instellingen... was eigenlijk al, gevest. Duitsland is opgehouden met oorlog te voeren. Dat kon en mocht en wilde Duitsland niet meer. Aan de andere kant van de wereld had Japan, die deed het ook niet meer. En wat we intussen zien, uh, dat is een tweede punt... Uh, dat uh, wereldwijd is er een, zeg maar een vrij goede, stevige zone van vrede en stabiliteit ontstaan... tussen de grote mogendheden... Tussen Amerika, China, Rusland, ook de landen van de Europese Unie. Uh, en Japan ook. En uh, die zone is, uh, die sluit eigenlijk uit dat de landen hun onderlinge verschillen... nog langer door middel van militaire conflicten gaan beslechten. En daarom is het uh, echt wel, wel bijna uh, zeer onwaarschijnlijk... en uh, bijna misschien wel fysiek onmogelijk... dat de Europese landen elkaar nog weer in de haren zouden vliegen... Uh, vanwege uh, economische problemen en, en sociale problemen. Onrust die nu ontstaan is, vooral in Zuid-Europese landen, omdat daar de crisis natuurlijk zeer hard uh, toegrijpt. To, to, to U zegt een Europese oorlog, die dan uit zou kunnen groeien... tot een wereldoorlog is onzin, maar er kan natuurlijk een andere strijd ontstaan. Hè? Die Zuid-Europese landen als, als Griekenland, Italië, Spanje... Italië valt een beetje mee, die staan er belabberd voor. De werkloosheid en de, de armoede nemen astronomische vormen aan. Dan komt er op een gegeven moment wellicht een strijd tussen Zuid en Noord. Nee, dat is echt uh, ondenkbaar. Het is wel mogelijk dat in die landen... dat is ook wel een punt van zorg... dat uh, landen als Griekenland, Spanje en Portugal... die in het jongste verleden nog een dictatuur hebben gekend... dat daar uh, alle mogelijke tendensen instabiliteit gaat ontstaan... die uh, weer leidt tot ja, wat autocratische neigingen... verkeerde politieke partijen. En daar moeten we wel voor opletten. Ook uh, vanuit uh, Noord-Europa, vanuit Brussel... moet je wel in de gaten houden wat er gebeurt daar. En daar moet je wel zorg aan besteden. Maar dat is iets heel anders dan de dan eerste week. Wereldoorlog. u noemde al de getallen die daarmee gemoeid gaan en uh, zijn. En uh, de getallen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog veel erger. Dus uh, dat moet je niet. Maar nogmaals, de, de, ja, die, die federalisten die gebruiken die stemming. Om uh, ja, de, het volk uh, te waarschuwen voor het grote onheil als de eurozone uiteenvalt. Maar als die eurozone uiteenvalt, dan zijn er misschien alle mogelijke schulden, schulden en problemen. Ook bedrijven die in moeilijkheden zijn. En de crisis kan dan verder nog uh, aanscherpen. Maar dat is heel wat anders dan, dan een oorlog. Of, of een, uh... Vandaar ook dat, je, dat dus de oplossing voor de eurocrisis niet alleen maar moet worden gezocht. in een steeds sterkere federale politieke unie in Brussel maar ook in de in de in de in het nadenken over mogelijkheden om die eurozone anders in te richten. Misschien zijn er zijn economen die zeggen dat die zuid-europese landen veel beter af zijn in uh, buiten de eurozone. Met dat is ze eigen munten. een euro, zei ik eigen munt. Ja, ze kunnen hun eigen ja, ze kunnen op ander, een of andere manier hun eigen uh, economie weer uh, op, op poten krijgen. Ja. Ze moeten concurrerend kunnen worden met hun eigen munt. Nogmaals, het, ik zeg niet dat maar die dat discussie nou de weg hebben we hebben een is. tijdje gehad, hè, de euro en de ja, euro. Ja, maar dat dat hoor dat is, je die niet is meer. nog helemaal niet afgelopen, want het kan best wezen dat, uh, dat, dat de euro het toch niet houdt. En dan moet je toch weer denken aan ook in Duitsland begint de discussie op gang te komen dat oh, rond de vraag ja, moeten wij nu wel blijven Griekenland redden en Cyprus redden? Dat kost ons ook miljarden. Het is niet ik weet het zeker uh, dat het fout gaat, maar uh, die oorlogsdreiging inroepen... Dat, dat, dat is een soort een vorm van intimidatie die, die werkt averechts... en die, die, die leidt ook niet tot het vinden van rationele oplossingen voor de eurocrisis. U bent in ieder geval geen Europese federalist, Wat bent u wel... Nee, ik ben geen federalist. Ik ben een voorstander van een, een sterke gemeenschappelijke markt... waarin, de, waarin de, de staten goed samenwerken voor hun eigen uh, welvaart... En, en hun gemeenschappelijke economische belangen. Je moet ook uh, zorgen dat je internationaal zodanig samenwerkt... dat je bij handelsoverleg, klimaat- en energieoverleg... een gemeenschappelijk blok vormt. En je moet zorgen dat je in de buitenlandse politiek... zo'n beetje met één stem gaat spreken... zodat bij een crisis in Mali of in Syrië... of waar ook, dat je, dat je vrij snel... Dat er een Europees standpunt is. Maar de kern van Europa, de Europese samenwerking, is de gemeenschappelijke markt en de gemeenschappelijke economie. En als de euro daarvoor uh, te ver gaat, dan moeten wij heel rustig nadenken: is dan uh, die euro wel een verstandige stap geweest voor die Europese samenwerking? Bij deze is Jonker teruggevloten. Ja, dat vind ik wel. Alfred Prijpers, deskundige op het gebied van Europese politiek over die oorlogstaal van de Luxemburgse premier. Mij danken. <truimt> De Gids.fm wat te doen met doping? De discussie over verboden middelen woedt in alle hevigheid... naar de bekentenissen van oud-wielrenners. En daarin voert de hypocrisie, hypocrisie de boventoon, zegt Jan Glory. De wielerliefhebber en eigenaar van een fietsbedrijf... ergert zich aan de heksiejacht op renners... en pleit voor een andere kijk op doping. Het hoort erbij. En door dat te accepteren kun je de sport juist beter maken. Heeft hij gelijk of is doping te alle tijden taboe? Jan Glory gaat erover in debat met Emiel Vrijman... jurist en dopingdeskundige. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Gelobie, u bent uh, bikefitter. Oftewel, u zet mensen goed op een fiets qua houding, ergonomie en meer van dat soort zaken. Ja. Is dat dan alweer een beetje een vorm van doping? Uh, je zou het legale doping kunnen noemen. <laughs> Zo ziet u uh, het. Nou, kijk, wat je doet is zorgen dat mens en machine perfect op elkaar aansluiten... waardoor een renner beter kan presteren. Uh, en dat is dus een vorm van prestatieverbetering, inderdaad. Ja, maar dan slik je nog geen medic medicijnen middelen en middelen. Nee, nee, nee, nee. Het, ik noem het dus ook geen doping. Het is uh, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en capaciteiten die je hebt. Binnen de regelgeving van de UCI. Want de UCI bepaalt uh, de maten van de frame en de positie van het zaal en dat soort zaken. U heeft een stuk geschreven waarin u stelt dat doping oneerlijk is. Maar dat sport zelf per definitie überhaupt niet eerlijk is. Waarom is die topsport niet eerlijk dan? Uh, nou, om te beginnen. Mensen zijn verschillend. Dat maakt... De, de oneerlijkheid in de sport. Eén heeft meer talent, meer geld, meer, uh, uh, is sterker. Uh, maar dat is juist de spanning van de sport. De underdog die kan winnen. De, de strijd die mensen met elkaar aangaan, juist vanwege die verschillen... maakt de sport interessant. Als iedereen gelijk is, is er geen spanning meer in de sport. Nee, maar dan hoef je nog geen doping te gebruiken. Nee, maar wat mensen doen om tot een prestatie te komen... is hun eigen weg zoeken om optimaal te presteren. Dat gebeurt al door middel van training, dat gebeurt door voeding... dat gebeurt door materiaalkeuze. Uh, iedereen probeert te exceleren. En doping kan daar een onderdeel van uitmaken. En nu is de regelgeving heel star en heel duidelijk... het mag niet, maar is ook een manier om daarin uh, je, je prestatievermogen te verbeteren. En in welke manier is dat dan? beetje slikken... Of de helft slikken? Of, of nou, goede ik, controle? Nee, ik, uh, ik heb geen idee. Zo, zoals ik er naar kijk, uh, wat nu gebeurt is... de dopingjagers, zijn, de, de, de, de sporter wordt bijna 24 uur per dag gevolgd. Uh, zeker de topsporters met de whereabouts en dat soort zaken. Uh, om te controleren of ze geen doping gebruiken. Dat is een grote inbreuk op hun, hun privacy, op hun leven. Maar er gaat, is ook heel veel geld mee gemoeid om dat systeem uh, te organiseren. Um, op het moment dat je... Kijk, de, de, de, de, de kwalijke zaken van doping... het wat belangrijk argument wat genoemd wordt... is die oneerlijkheid. Op het moment dat je doping... nou even gechargeerd vrijgeeft... valt dat oneerlijkheidsprincipe weg. Iedereen dat kan gebruiken. Waar, Meneer Vrijman, ja, gelukkig. Ja. Want ik heb het, u een dan discussie laat, beloofd. Ja, dat laat ik deze... maar gelijk als aangrijpingspunt ja. gebruiken. Dat is natuurlijk niet waar. Wat je doet eh, met het vrijgeven van doping is dat je een extra ongelijkheid introduceert. Eh, we kunnen een discussie aangaan over sporters in Europa of Amerika. kunnen over geavanceerdere ja. geneesmiddelen beschikken. dan sporten in eh, het uiterste puntje van Zuid-Afrika. Ja. Eh, dus je introduceert hoogstens een extra ongelijkheid. Ik ben het wel met, met de heer Gloria eens. dat je natuurlijk eh, kwalijk kunt zeggen. we zijn tegen doping vanwege gezondheid. Dat is ook zo'n argument dat vaak gebruikt wordt. Eh, als je het, doel en het goed vindt dat mensen met eh, 80 km per uur. van een berg naar beneden rijden zonder hellebom of, of eh, mensen boksen en je mag elkaar net zo lang op het gezicht slaan iemand ook out gaat, waarbij aan net zo bij mensen kan ontstaan... dan moet je gezondheid niet als argument gebruiken om doping te verbieden. Ik vind dat je doping eigenlijk moet verbieden als sport... en ook als enige reden eh, kunt hebben om doping te verbieden... is dat het ja. gewoon niet past bij het spelletje wat je wilt spelen... met de mensen die bij jou die sport willen beoefenen. Maar waarom past het dat niet, meneer Vrijman? Nou, omdat, en, en dan komen we op het punt... Mm. Uh, uh, er wordt gesproken. gelijkheid, ongelijkheid. Wat sport beoogt is, de krachtmeting gelijk te laten zijn. Niet de verschillen tussen mensen, de voorbereiding van andere zaken. Maar uh, wat ze dan zo mooi Engels noemen, een level playing field. Dat we dus allemaal onder dezelfde omstandigheden een prestatie proberen te leveren. Nou, een onder een dezelfde omstandigheden. De een heeft een andere voeding, een andere training, een andere materiaalkeuze dan de ander. Nee, maar, dat, maar, maar, dat, maar uiteindelijk zitten we allemaal op een fiets. Als we die Tour de France fietsen, allemaal op een racefiets. En als we een 400 meter hardlopen in Nederland, hè, dan lopen we dat. En ik sta in baan 1 en, en u, meneer Meuren, staat in baan 8. Dan mag u een paar metertjes naar voren gaan staan om te zorgen dat u aan het eind van de rit ook exact 400 meter heeft gelopen. En dat doen we in Nederland, en dat doen we in Afrika, en dat doen we in Amerika, zodat we ook die prestatie met elkaar kunnen vergelijken. Maar het feit dat ik misschien beter geëquipeerd zou zijn om de 400 meter te lopen dan u, dat is nou die ongelijkheid die van nature in de mens zit en dus ook in de sport. Dat kun je niet wegpoetsen. Dat is ook niet de bedoeling van de regels, hè? De, regels, de bedoeling van de regels is om te zorgen dat we een gelijk uitgangspunt hebben bij de krachtmeting. We stoten kogel, allemaal met een kogel van 8 kilo. En niet eentje met een kogel van 6 kilo. En de andere met een kogel van 4 kilo. Want dan kunnen we niks vergelijken. Maar toch nog even voor de duidelijkheid, meneer Vrijman. U was in het verleden directeur van het Nederlands Centrum ja. voor Dopingvraagstukken. Op het moment dat ze nou in Zuid-Afrika aan dezelfde middelen kunnen komen... Nou, over de hele wereld. Aan dezelfde middelen kunnen komen als, als wie dan ook. Ja. Dan, dan is er sprake van een gelijk krachtenveld. Hey, stel dat je dat zou kunnen doen. En, en, en wie wint dan? Dan wint ook, ook nog steeds weer de beste. Hè? Uh, ja. dat, dat, dat, dat komt dan ook boven. Dat, dat is zo. Maar dan is de vraag, vind je dat... Uh, tot het, uh, de sport die jij wilt behoeven, nou even ongeacht welke sport het is... het element van die sport moet zijn... durf je uh, bepaalde geneesmiddelen te gebruiken... en durf je die bepaalde hoeveelheden te gebruiken... Uh, is dat een onderdeel van hetgene wat jij met je spelletje wil beogen? Neem even een tak van sport als het professionele worstelen, waar onder andere ook het dopingbeleid en, en bodybuilding het dopingbeleid totaal uit de hand gelopen zijn, waar eigenlijk niet gecontroleerd wordt en middel of meer mm -hmm. doping gewoon uh, uh, oogluikend toegestaan wordt, of zelfs open toegestaan wordt uh, bij bodybuilden vaak. Dat zijn uh, er twee uh, competities. Daar, daar zien we dat het, dat het hele sportelement verdwenen is. Het is gewoon entertainment geworden. Het heeft niks meer met sport te maken. Uh, en bij sport gaat het om die die is het essentieel en die bestaat uit een bepaald. Uh, een bepaalde prestatie of iets wat je ja, wil leveren. Meneer Glorie, je maakt ja. het spel nog veel oneerlijker dan het in uw ogen al is... als je doping toestaat. Uh, dat, uh, dat, dat is naar mijn idee juist niet. Want nu heb je dus uh, sporters die wel gebruiken, sporters die niet gebruiken. Iedereen ja, maar roept... ze mogen niet gebruiken, dus we gaan ervan uit dat dat ja. redelijk te controleren is. U zegt dat het kost bakken bakker met geld, maar goed, dan gaat het even niet nou, over. De, de geschiedenis leert dat, het, dat de controle altijd uh, achter de feiten aanloopt. Maar dus... dat wil geen reden zijn. Kijk, uh, fietsendiefstal is ook vervelend. En we kunnen nooit alle fietsendieven pakken. Maar dat wil niet zeggen dat we zeggen. Fietsendiefstal staan we voortaan toe. Uh, dat vind ik geen argument. Dat je je zult altijd inderdaad de achterstand blijven houden. met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe middelen. De vraag is gewoon. wat vind je nou dat je met die, in die sport. met die krachtmeting moet doen? En dan zeg ik. als je doping introduceert. Hè, en kijk, ik ben het met meneer uh, glorie ook eens. Laten we eerlijk zijn, als die toppers gebruiken onder de begeleiding, zijn de groene risico's uh, uh, niet meer zoals die vroeger waren toen je enkels van jeurs had. Nu zijn het artsen, cardiologen en andere mensen die erbij zitten mm -hmm. en kun je bijwerken beperken. Maar dat geldt niet voor die hele grote groep amateurs die hieronder zit, die graag proffen worden. En voor de jeugd die daar weer onder zit, want nee. daar is geen begeleiding voor. Daarin ben ik het ook met u eens. Kijk, ja. uh, uh, wat ik, wat ik met mijn stuk beoog en wat ik. Uh, ja. is precies deze discussie gaan voeren. Ja. Want uh, het is nu. alles wat je leest, commentaren is. Ja. doping is slecht, het mag niet, ja. foei, foei, foei. Ja. Dat is een kokerviesis. Terwijl ik denk, je moet het juist ja. breder kijken. Ja. En de natuurlijk. De Natuurlijk, uh, ja. uh, als ik als kijk naar jeugd en, en uh, jongere renners in ja. opleiding, kan ik me heel goed voorstellen dat, daar, dat je daar andere normen voor hanteert. Maar als ja. we praten over de professionele sporten, want daar hebben we het over, die worden ja. ook gecontroleerd. Ja. Die hebben de geld, de middelen of ja. de omstandigheden ook om doping aan te schaffen. Ja. Waarvoor, waarom zou je daar dan niet voor kiezen om maar dat omdat gecontroleerd en een goede begeleiding heren, te doen? Heer, de, de, de tijd is om. Oh, ik zet een punt: Jan Glory is wielenliefhebber en eigenaar van een fietsbedrijf. En Emiel Vrijman durfde jou is tegen hem te zeggen dat fietsendiefstal ook heel vervelend is. Jurist en dopingdeskundige meneer Vrijman. Heb je nog tijd voor de stelling, Jurgen? Het gaat over de nieuwe pauze. Is het een goede keuze? Ik heb geen idee. Nee, maar dat is de, de stelling. mogen mensen zeggen. Ja, nou. Ik bel niet. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.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 En ervaar het zelf. Dit is Radio 1.